Menexampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog altijd wordt gevochten in de strategisch gelegen stad Liman, in het oosten van het land. Het Russische leger meldde vanmiddag dat het zijn militaire heeft teruggetrokken uit angst voor omsingeling. De herovering van Liman wordt gezien als groot succes voor het Oekraïense leger. De stad werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te voorzien van onder meer materieel. Ondernemers met een belastingsschuld uit coronatijd moeten we vanaf vandaag verplicht beginnen met aflossen. Het gaat om zo'n 270.000 bedrijven die bij elkaar een schuld hebben van 19 miljard euro. Het kabinet houdt er rekening mee dat ongeveer een derde van dat bedrag niet terugkomt. Bedrijven krijgen in principe vijf jaar de tijd om de uitgestelde belasting terug te betalen. Volgens het ministerie van Financiën heeft ongeveer twee derde van de ondernemers een schuld van onder de 25.000 euro. Het lijkt erop dat er geen gas meer lekt uit de Nord Stream 2 pijpleiding in de Oostzee, dat zegt het de Deense Energieagentschap. Volgens de exploitant kan het zijn dat de pijpleiding leeg is of dat de druk van het gas in de leiding en het water aan de buitenkant in evenwicht zijn. Afgelopen week werden na explosies vier lekken ontdekt in de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen, die van Rusland naar Duitsland lopen. De Europese Unie en de NAVO gaan uit van sabotage. Bij de jaarlijkse trekvogeltelling zijn dit jaar ruim 230.000 vogels gezien. Een stuk minder dan in andere jaren. Vorig jaar waren het er bijna vier keer zoveel. Dat er dit jaar minder in de lucht waren, kwam volgens de vogelbescherming door het onstuimige weer. De vogel die het meest werd geteld is de zanglijster, gevolgd door de spreeuw en de vink. Het weer. Alleen in het noorden kan nog een bui vallen. In de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon. grotendeels droog. En ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 langzaam rijdend verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam... tussen Baren en Blarikum. 5 kilometer met 10 minuten vertraging.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 ZFM.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 We is dus natuurlijk van Treater Like a Lady. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen uh, Stefan Nichols, Hannah Watts, Clementine Douglas. Maar eerst die Prince uh, Livison met Vivid Groove. Je hoort het lijnt hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. here. Van met Get Your Thing Together. CFM Zandvoort, zaterdagavond, de Nightwalk. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Mr. Props, die is ervan overtuigd dat platenmaatschappij Sony Music Entertainment... een groot geldbedrag heeft achtergehouden. De zanger bekend van onder meer de hits Waves... klaagde het bedrijf aan voor 10 miljoen euro. Ja, u hoort het, goed, 10 miljoen euro... Mr. Proves moet dat de platenmaatschappij ook geld bestemd voor andere artiesten en liedjeschrijver heeft weggesluist. Ja, hoe zit dat? Nou ja, we gaan het meemaken of dat tot een rechtszaak komt en uh, of hij het gaat winnen natuurlijk. Mr. Probs, die brak in 2013 door met Waves. Niet alleen de originele versie, maar ook een remix met uh, DJ Robin Schultz. Dat werd een grote hit. En het succes van de zanger, die eigenlijk Dennis Stern heet, beperkte zich niet op Nederland. Waves ging de hele wereld over. Het liedje werd een nummer 1-hit in tal van Europese landen, waaronder ook het de Verenigd Koninkrijk. De remix stelt op Spotify ruim 817 miljoen streams. En het origineel nog eens 114 miljoen. Ook scoren de zanger een grote hit met Nothing Really Matters. En dat leverde hem 89 miljoen streams op. Met de muziek is een hoop geld te verdienen, maar volgens Mr. Props is niet alles op de juiste plek terechtgekomen. Een deel van het geld zou aan de strijdstok van SME en derde partijen zijn blijven hangen. Ja, het is niet verkeerd als hij voor elkaar krijgt 10 miljoen euro. Dan uh, kun je niet rustig aan blijven doen. En nog een beetje nieuws. Burgemeester Marianne Schuurman, die kennen we, van Haarlemmermeer... twijfelt over het festival Mysteryland dat in Hoofddorp wordt gehouden... en de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, hier in Zandvoort... volgend jaar wel in hetzelfde weekend zou kunnen plaatsvinden. Volgens Schuurman is het de vraag of het qua politiecapaciteit wel allemaal kan. Beide evenementen staan gepland van 25 tot en met 27 augustus. Dus uh, ja, het is uh, spannend. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat dan Mysteryland dan uh, moet... Uh, verkasten naar een andere datum. Want uh, ja, Grand Prix is natuurlijk uh, iets wat erg belangrijk is. Uh, maar zowel voor het Formule 1 weekend als Mysteryland moet ook nog eens een vergunning worden aangevraagd. Mysteryland trekt ruim 130.000 bezoekers. En na de Grand Prix in Zandvoort komen ruim 300.000 mensen. Dus ja, we gaan ze laten allemaal. Hè. En als het fout gaat, waar gaat de politie naartoe? Of Mysteryland of naar Zandvoort? Ja, je gaat het je afvragen. We houden je zeker op de hoogte, want dat duurt toch pak beter, uh, ja, 11 maandjes. Twee we hebben zand, wat ik lul weer veel te veel. Tijd voor muziek. Zometeen Jean overzien. Maar is die Peter Brown met Hang On? Is I can't tell no more never had this condition Before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 Savage en daarvoor hoorden we Jean Aubergine met disco number one. Jean Extended number one uh, remix. En zo wordt het even tijd voor uh, de party update. Ja, ik heb er niet zoveel. Het is een beetje, de meeste DJs zijn lekker op vakantie. Het is een beetje voorbij het seizoen. Maar zoals altijd beginnen we eventjes met Escape in Amsterdam. Daar is een beetje een en En Raimundo was twee weken geleden op vakantie. Of in ieder geval, hij was er niet. Dus ik denk dat hij op vakantie is. Ja, we spreken elkaar Pak om eten. Niet één keer in het jaar misschien uh, via de app. Maar uh, vanavond dus in in de escape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt op 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Remundo En hij heeft een line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Divine en Lucas Wayne. En de sexy Mr. Ass on Sex is aanwezig. En ook MC Janto is aanwezig. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen aan de rechterhand, komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. En dat het begint een uur eerder, het begint op tien uur... nu tot vijf uur in de ochtend in Club R en dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website afgekort. Alleen de letters throwback.nl... of kijk op de website van uh, Club Air, dat is air.nl. Vanavond dus, Throwback Every Saturday, hip-hop en RB. En als we toch in die stijl blijven hangen... ook vanavond in de Melkweg. Encore X Connect. Begint de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend... in de Melkweg. En voor meer informatie... Encore Amsterdam zonder streepje. Gewoon Encore Amsterdam aan elkaar geschreven.nl of Melkweg.nl Met onder andere Joe Wynn, Lee Mills, Ricks, Waxfriend... Damien, Andy en Prime. En het is hosted bij MC Carly Black. Dat vanavond dus in de Melkweg. Het wekelijkse feestje. Encore X Connect. En eh... Uh, er is natuurlijk ook hip-hop en R&B. En tot zo voor de party-update. Terug naar de muziek. Hier is Martin Thomas met O.D. Oh, oh, oh, oh, Zandvoort, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. De Nightwalk, daar luister We zijn bij tot aan middernacht. En straks vanaf 10 uur, DJ Mauso met zijn Global House uit en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cabas Kelly En zojuist hoorde je het zak met Dream of You. En daarvoor horen we Sean Fing met Kalinda. De No Dope Extended Remix. Ze hebben weer een nieuwe versie gemaakt van Kalinda. En zo werd het even tijd voor de party. Nee, niet voor de party. Update, maar voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? Op de stream, op de radio en natuurlijk in de hitlijsten. Deze week op 10. Sony Vodera met Remember. Future, Steve Appleton op 9. Idris Mohammed met. Could heaven ever be like this? The Walker and uh, Royce remix. Op acht, Sebastian Drums en Affici in de Mark Knight remix van My Feelings for You. Op zeven, Armand van Helden. Samen met Mark Knight met uh, The Music Began to play. Op 6, Ofaya. Find a Way. Op 5, Elf System met Afraid to Feel. Op 4, Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On, natuurlijk me samen met Steve Edwards. Op 3, Interplanetary Criminal met BOTA, oftewel Baddest of Them All. Op 2, Jamie Jones in de vintage culture remix van My Paradise. Tot vorige week op 1 en dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Nou ja, nieuwe nummer 1. De plaat is alweer een dikke jaar oud. Het is uh, Jamie... Uh, Jamie Boy? Nee, wat zeg ik? Jamie Roy met uh, Organ Beltra. Die plaat heb al eerder op één gestaan. Dus uh, ja, hij is alweer een jaar oud. Maar hij doet het erg goed. Maar uh, ja, wij gaan hem niet draaien. <laughs> Zoals u weet draaien wij we plaatjes die niet zo vaak draaien. Die draaien we regelmatig. En Jamie Roy, Ja, die hebben we al een jaar gehoord. Dus uh, we hebben andere muziek. Todd Terry, Justin Brown en Martha Wash met de uh, jumping in de Who Extended Dreaming Short. Heb nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I said. Enigma met Get The Funk. Nee, Get On The Funk moet ik zeggen. Get On The Funk. En dan horen de muziek van Afro Jack en Black P. Nack zingen Mooney Law met Day and Night. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen DJ Mauso met zijn Global Housewives na het nieuws. En weer van 10 uur. En straks DJ Mauso. Nee, straks ja DJ Mauso. En in het laatste uurtje vanaf 11 uur, vliegen we helemaal naar Italië met DJ Cavaschelli. Ik zeg, tot zometeen na de break.